Dit is Jeroen Tjapke Maan met het NOS Journaal. De nieuwe coalitie is gepresenteerd. Een van de plannen van D66, VVD en SP... is een verhoging van de tarieven voor parkeervergunningen. Die gaan met 25% omhoog. Ook gaat de coalitie het systeem van de erfpacht hervormen. Die wordt niet afgeschaft, maar huiseigenaren... kunnen de erfpacht wel voor altijd afkopen. De coalitie wil verder bezuinigen op de gemeentelijke kosten... Aan de andere kant worden bezuinigingen van het vorige college op kunst en cultuur teruggedraaid. Morgen wordt bekend wie de wethouders worden. De Iraakse premier Maliki heeft geen toestemming gekregen van het parlement om de noodtoestand uit te roepen. Er kwamen niet genoeg parlementariërs opdagen. Maliki had een tweederde meerderheid nodig. Vooral Koerdische en Soenitische parlementariërs boycotten de stemming. Ze willen niet dat de Saïdische premier buitengewone bevoegdheden krijgt. Als de noodtoestand geldt, mag de premier een avondklok instellen en de media censureren. Aanleiding voor de wens van Maliki was de opmars van onder andere extremistische strijders van ISIS. Het verhoor van de vroegere Vestia-Topman Staal door de parlementaire enquêtecommissie... is enige tijd verstoord door iemand op de publieke tribune. Vestia ging bijna failliet toen de derivatenportefeuille grote financiële problemen bleek te veroorzaken. Staal kreeg daar veel vragen over en weide soms lang uit. Toen commissievoorzitter Van Vliet hem aanspoorde wat bondiger te antwoorden, zei hij dat hij er niets aan kan doen dat er zoveel feiten zijn. Enkele minuten later riep iemand op de tribune dat staal eromheen draaide en dat hij eerlijk moest zijn. De man riep dat staal vijf ton per jaar verdiende en toch nergens van wist. Daarna verliet de man de zaal. Het weerperiode met zon, maar ook wat wolken. Het blijft overal droog. Vanmiddag is het rond 20 graden aan zee en mogelijk 23 landinwaarts. Ook morgen geregeld zon en 18 tot 23 graden. Morgenavond kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A10 tussen Afrid Afrit Haarlem en Knooppunt Koenplein 3 kilometer. Naar Rotterdam vanuit Den Haag op de A13 bij Delft 2 kilometer. Op de A20 hoek van Holland Gouda bij Knooppunt de Brechtseplein 2 kilometer. En 15 Europoort richting Rotterdam 2 kilometer bij Spijkenisse. Tot zover de verkeersinformatie. Spree, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 zijn we gestart met een oudje uit 1960, Greenfields met Van der Brother Four. De volgende komt uit de Nederlandse televisieserie uit 1966. De serie die handelt over de lotgevallen van de bewoners Rusthuis Clivia... die regelmatig aan de stok krijgen met de boze buurman Bordevol. In het Rusthuis zelf, waar zuster Clivia de scepter zwaait... wonen de ingenieur, de pruikenmaker Jet, de jongens Bobby en Bertus... en later Gerrit de Inbreker. Bordevol, die eigenaar is van een pand, die maakt het leven ze knap zuur. Weet u het al? Juist. Ja zuster, nee zuster. Hier komt Hettie Blok, Leen Jongewaard, Piet Hendricks met... Wil u een stekkie van mijn Fuxia? Wil u een stekkie, een stekkie, een stekkie? Wil u een stekkie van de fuchsia? Heb u een plekkie, een plekje?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 Wil we een stekkie, een stekkie, een stekkie? Wil we een stekkie van de fuchsia? Hebben u een plekkie, een plekkie, een plekkie? Hebben u een plekkie voor de fuchsia? Ja, het is een makkelijke plant. Hij eet als het uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Hij doet het best op het balkon.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 van der G, de moordenaar van Pim Fortuyn, die recent is vrijgekomen, woont in Apeldoorn. De gemeente hield woensdagmiddag een informatiebijeenkomst voor de omwonenden. Dat bevestigt de gemeente woensdag. Van der G is op dit moment inwoner van de gemeente Apeldoorn. Ik hecht eraan om u mee te delen dat er voor volk van der G in uw omgeving een woonruimte is gevonden. Zo was te lezen in de brief van burgemeester John Berends, die in handen is van de Telegraaf. Ik ben mij bewust van de impact die deze beslissing en vind het daarom van belang om u als omwonende door middel van deze brief over mijn beslissing in kennis te stellen. Berens laat weten van mening te zijn dat een rustige en een stabiele woonomgeving bijdraagt aan de reïntegratie van Volkert van der G. Net als ieder Nederlander heeft ook Volker van de G recht op een woning, zo schrijft hij. Volkert van de G is in 2002 voor de moord van Prim Fortuyn veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Daarna heeft hij er 12 uitgezeten. Volgens de Nederlandse wet kwam hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating op 2 mei en kwam hij vrij. Lose a wife, changed my life. We're not together. A canceled future. Well, it's hard on me. Gone, you're gone. Are you gone forever? Hope you love the baby. I'm never gonna see. stand till my heart believes in what you chose Evenementenagenda van juni. 13 juni, openlucht, vismaaltijd, gasthuisplein. De 14e, Haringhappen, strandpaviljoen Thalessa, 18, aanvang om 2 uur middags. 14 en 15 juni, Benelux Open Race, circuit Park Zandvoort. 15 juni, kunstmarkt, badhuisplein, van 10 tot 5 uur middags. De 20e tot de 22e, culinair Zandvoort, een drie-daags cultureel evenement, gasthuisplein. De 21ste Skip Zomerfeest, thema op de boerderij. Park van 2 tot 5 middags. Eveneens de 21ste Jutters Kofferbakmarkt, centerparks van 10 tot 4 uur middags. Nog een keer de 21ste Midzomer Art Fair, strandpaviljoen ons 11 van 3 tot 21 uur 30 s'avonds. De 22ste Classic Concert, gast Frederik Vorn, protestantse kerk aanvang om 3 uur. De 29ste, Italia a Zandvoort. Zandvoort, park Zandvoort. De 29 e Kunstmarkt, Badhuisplein van 10 tot 5 smiddags. Nog een keer de 29ste, de Jaarmarkt, Grote Zomermarkt in het centrum van Zandvoort van 10 tot 4 uur smiddags. En nog een keer de 29ste, de 10.000 stappenwandeling, verzamelpunt, Antituin de Oude Halt, Hondelaan om 10 uur smorgens. Dit is de la leyenda que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 Het evenwichtsorgaan is een zeer complex orgaan dat bestaat uit vijf holtes, de drie halfcirkelvormige kanalen, het ovale zakje de ultriculus en het ronde zakje sacculus. De halfcirkelvormige kanalen geven informatie over draaibewegingen van het hoofd. Het ovale en ronde zakje geven informatie over de stand van het hoofd in opzichte van de zwaartekracht. De evenwichtsorganen werken sterk samen met de ogen en zijn ook afhankelijk van een goede nekfunctie. De oorzaken van een aandoening aan het evenwichtsorgaan, stoornissen in het evenwichtsorgaan, kunnen ontstaan door ontstekingen, viraal of bacterieel, verwondingen, kneuzingen, bloedingen en schevelbreuk, of door een bloedpropje in de vaten naar het evenwichtsorgaan. De aparte groep vormt de ziekte van menaire. De ziekte van menaire is er teveel vocht aanwezig in het evenwichtsorgaan. Symptomen voor een aandoening van het evenwichtsorgaan. De klachten die horen bij een evenwichtsorgaan aandoening zijn... Heftig draaierigheid, draaimolengevoel en daarbij misselijk en braken. Bij het lopen kan er een gevoel van vallen of echt vallen opstaan. Oorsuizingen en doofheid aan de zieke kant. Bij onderzoek kunnen onwillekeurige oorbewegingen gezien worden. En bij het lopen ontstaat er een afwijking naar de kant van de zieke oor. Afhankelijk van de oorzaak kan er een speciale onderzoek nodig zijn... Behandeling van de, van de aandoening. De behandeling van een, een evenwichtsorgaanaandoening is afhankelijk van de oorzaak. Bij een bacteriële infectie kunnen antibiotica gegeven worden. Is er sprake van een ziekte van Menaire of is de oorzaak niet duidelijk, dan kunnen bepaalde medicijnen soms de duizeligheid verminderen. Sommige vormen, viraal, kan van zich gaan vanzelf over. Bij sommige oorzaken van, kan fysiotherapie verlichting brengen. Oh,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 Komende zaterdag 14 juni zullen de leerlingen van Muziekschool Nieuw Weef... in theater De Krocht laten zien en vooral laten horen... wat zij al dit cursusjaar hebben geleerd. Het is een slotoptreden van de leerlingen dat traditiegetrouw... aan het einde van het cursusjaar wordt georganiseerd. Het gaat nadrukkelijk om alle leerlingen en niet alleen om gevorderden. Zowel de jeugd als volwassenen. Hier kunt u dus meemaken wat uw kinderen zoal hebben geleerd. Kunt u Muziekschool Nieuw Weef overhoopt nog niet? Dan kunt u zaterdag kennis maken... De uitvoering start om 7 uur in Theater de Krocht en de entree is uiteraard gratis. Ik And just how it goes goes without saying Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio. Alleen op ZFM. Van 4 tot en met 6 juli vindt op Circuitpark Zandvoort de Zandvoort Masters plaats. Het internationale evenement verwelkomt een line up van indrukwekkende race de hoofdrol is daarbij voor de Zandvoort Masters Formule 3 wedstrijd... waarbij Formule 3 coureurs uit verschillende kampioenschappen tegen elkaar strijden. Het is de 24ste maal dat de Formule 3 in confrontatie plaatsvindt. De wedstrijd op circuitpark Zandvoort is wereldberoemd en heeft grote autosportnamen. De hoofdrol tijdens de internationale Zandvoort Masters op 4, 5 en 6 juli... is weggelegd voor de jonge matadoren uit de Formule 3... Ze zullen op speciale cummo Extra banden strijden om de titel Masters of Formula 3, in een wedstrijd over 25 ronden. Ter voorbereiding op de spectaculaire krachtmeting verschijnen de F3-coureurs al op vrijdag 4 juli op het circuit, voor een tweetal vrije trainingen. Hierbij is het van cruciaal belang om een goede afstelling te vinden... want zaterdagochtend staat meteen de eerste kwalificatieserie op het programma... waarin alle coureurs binnen 24 minuten de snelste rondetijd tiende te klokken. Op zaterdagmiddag staat de tweede kwalific kwalificatieronde gepland... waarin voor de laatste maal wordt gestreden om de felbegeerde pole position... Naast de spannende Formule 3-confrontatie kent het programma een zeer aantrekkelijke line up van andere race-series. Met onder andere de spectaculaire Blame Pain GT Sprint-series, Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, Barundo Production Open, Belgian Race Car Championship, GT4 European Serie en de Formule 1-wagens van het Bosch GP-serie. De kaarten voor de Zandvoort Masters zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via de website van circuit Park Zandvoort. En via de 450 Primera winkels verspreid door Nederland. Racefans kunnen het spektakel op zondag 6 juli al aanschouwen voor slechts 12,50 euro. Niet alleen kunnen zij de toegang tot het volledige duinterrein aan de buitenzijde van het circuit... maar ook kunnen zij plaatsnemen op de overdekte hoofdtribune. Bezoekers die de actie van dichtbij willen meemaken kunnen een paddockkaart aanschaffen voor slechts 30 euro. Naast toegang tot de hoofdtribune, omvat de ticket ook toegang tot de Paddock Hill grandstand. Stand. Inclusief zicht op het videoscherm en tevens kunnen bezoekers op vertoon van hun paddockkaart... voor zondag gratis een bezoek brengen aan de kwalificaties en races op zaterdag 5 juli. Kinderen tot 12 jaar ontvangen 50% korting op de bovengenoemde prijzen. Mits onder begeleiding van een volwassene. Just walking in the rain Getting soaking wet Torture in my heart By trying to forget Just walking in the Afgelopen vrijdag was het voor iedereen genieten bij de afsluiting van de 60 e wandelvierdaagse. De bijna 400 deelnemers werden op het Kerkplein met bloemen, cadeautjes, veel applaus en lovende woorden beloond voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Burgemeester Niek Meijer reikte Cor Kerkman een speciale onderscheiding uit voor zijn 50e wandelvierdaagse. I've been a wild rover for many's the year And I've spent all me money on whiskey and beer But now I'm returning with gold in great store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 And the wines of the best And the words that you told me Were only in G.S. And it's not. Rest me as oft times before I never Zandvoort-aan-Zee staat ook wel bekend als amsterdam Beach. Dat is niet voor niets, want Zandvoort heeft veel gemeen met onze hoofdstad. De ontspannen sfeer, de hartelijkheid en niet te vergeten het feit dat er altijd iets te doen is. Behalve deze emotionele binding, heeft Zandvoort-aan-Zee nog een fysieke binding met Amsterdam. Zandvoort-aan-Zee is namelijk de enige badplaats in Nederland met een directe treinverbinding met Amsterdam. De ideale combinatie tussen strand en stad.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 I wish today, would be tomorrow, night is dark, it just brings sorrow that it waits. Thank you for the days, those endless days of sacred days you gave me, I'm thinking of the day.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 light that shines on you. Believe me. And though you're gone, you're with me every single day. Believe